Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dit is Joris Stubinitski met het NOS Journaal. In de regio Delft hebben naar schatting zo'n kwart miljoen mensen vannacht een paar uur zonder stroom gezeten. De storing was in Delft, Pijnakker, Nooddorp, Berkel en Roderijs en een deel van Den Haag. De oorzaak was een brand in een hoogspanningstation in Delft. De brandweer had het vuur snel onder controle... waarna de stroomvoorziening weer op gang werd gebracht. De Thaise regering denkt na over extra maatregelen... om het protest van de roodhemden te breken. Zo wordt er in Bangkok mogelijk een avondklok ingesteld. Pre Premier Abizit is vastbesloten om een einde te maken aan de protesten. Hij heeft delen van Bangkok afgegrendeld... en elektriciteit en water afgesloten... In het gebied mogen leger en politie met scherp schieten. Bij de betogingen zijn 24 doden gevallen. In Amsterdam wordt zometeen het vuilnis weer opgehaald. De vuilnismannen gaan eerst naar de plekken waar de rotzooi het grootst is. In Utrecht werd gisteren al een begin gemaakt met het opruimen van de troep... nadat er een akkoord werd bereikt voor een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. In het oosten van Suriname zijn acht mensen omgekomen bij een vliegtuigongeluk. De Antonov van Blue Wing Airlines was op weg naar Paramaribo. De twee piloten en zes passagiers hebben het niet overleefd. Het is de derde keer in een paar jaar tijd dat een toestel van de Surinaamse vliegtuigmaatschappij verongelukt. In Gratem in Limburg woedt een grote brand in een varkensstal. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt en probeert te voorkomen dat de vlammen overslaan naar een stallen naast... Volgens de brandweer staan er 800 varkens in de stallen. Het is nog niet duidelijk hoeveel varkens ze kunnen worden gered. Tot besluit het weer. In de ochtend vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het blijft tot de avond droog. Het wordt 13 graden op de wadden en 17 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al twintig jaar en jij beleeft het. JFM in 2010 al twintig 20 jaar live. G -G -M -M. Met, met nu JFM in de ochtend. Smash. to the racks, baby hey, hey, kids, rock and roll Nobody tells you where to go, baby What if I ride? What if you walk? See you next time. Till need to stop <laughs> Till the rain not to dry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 maar helaas, er komt weer licht door de ramen. Hoewel voor ons de wereld wacht is stilgestaan. Het is een nacht, die je normaal alleen in Vilnius ziet. Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht,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 Dimo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 It's been a long time. I never think I was gonna see you again. See so you haven't changed. people. before. Voort. En jij bent erbij.